12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een militair konvooi in Zuidoost-Turkije zijn doden gevallen. Hoeveel militairen zijn omgekomen is nog niet bekend. Er wordt door sommige persbureaus gesproken over zeven doden. De aanval gebeurde op een weg naar de stad Diyarbakir, waar voornamelijk Koerden wonen. Turkije zegt inmiddels te weten wie er achter de aanslag gisteren in Ankara zat. Turkse premier Davutoglu zegt dat de Koerdische IPG-militie erachter zit. Die groepering is actief in het noorden van Syrië. Bij groothandelsbedrijf Macro verdwijnen de komende drie jaar 600 arbeidsplaatsen. Het bedrijf is onderdeel van het Duitse winkelbedrijf Metro. In Nederland werken nu nog zo'n 4000 mensen. Macro wil ook de helft minder producten gaan aanbieden. De ruimte die dan vrijkomt gaat het bedrijf vrijmaken voor andere ondernemers. De Belgische nationale zorgverzekeraar Rizif vergoedt een duur geneesmiddel tegen longfibrose niet meer aan patiënten die roken. Alleen patiënten die met een urinetest kunnen aantonen dat ze niet roken hebben recht op een vergoeding. De behandeling met het geneesmiddel kost jaarlijks per patiënt 30.000 euro. Het verlicht het lijden van patiënten met een zeldzame en agressieve longfibrose. De universiteitskliniek in Leuven zegt dat mensen met een ongezonde levensstijl door een maatregel worden gestraft. Er verband tussen roken en de longfibrose zou nooit zijn aangetoond. De AFM maakt zich zorgen over de historisch lage rente. Volgens de toezichthouder leidt die lage rente ertoe dat mensen een te hoge hypotheek nemen. In het financiële dagblad spreekt de AFM topvrouw Van Vroonhoven van risico van zeebellen. De AFM zegt ook dat pensioenen door de lagere rente lager uitvallen dan gedacht. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vanmiddag valt er regen of een natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. De N211 vanuit Den Haag naar Hoek van Holland is dicht ter hoogte van Quinsheul. Vanaf de aansluiting met de A4 staat Philip. Het verkeer moet voorlopig een andere route kiezen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ah, daar zijn we weer. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Cor Draaier en aan de andere kant van de microfoon zit Imka Drommel. We vallen even in voor Dolly. Dolly is thuis, die voelt zich niet helemaal lekker. Een beetje koorts. Er is dus er ook het weer naar, een beetje koud. Nog geen tuin weer. Nee, we werden wel gewend, want ik kom net de keuken binnen om uh, koffie en thee te zetten. Voor ons. Ja. En toen lag er een uh, pakje cakejes. Bedankt voor het invallen. Dolly, wat lief van je. Ja, lekker cakeje. Een cakeje. Drie stuks ja. voor ons ieder. Ja. Ben je aan de Lijn. Lekker, hè? Ja. <laughs> nou ja, ik groei er niet meer van. Ja, ik dicht. <laughs> ik heb wat uh, leuke muziek uitgezocht weer. Mooi. En ik ga voor het eerst werken met een soundboard. Nou, ik ben benieuwd. Denk je, wat is dat soundboard dan? Ja. Dat voorkomt dat ik fouten maak. Oh. Want ik heb alles ingeprogrammeerd. Oh, dus best... kijken of ik het zonder fouten kan doen. Ja. Nou, maar ze het horen dan. Ja, maar dit liedje is nog niet afgelopen. Hè? Ja, dan <laughs> moeten we het helemaal voorpraten. Ik ben er toch helemaal vrolijk van. Helemaal vrolijk, ja. Big en Bitsy. met het windjeslied. Ja. Ik ken dat, want vroeger kwam ik altijd. Uh, toen mijn zoon nog wat jonger was. Ja. Net zo oud als jouw dochter. Ja. We zaten bij elkaar in de klas, ook al trouwens. Ja. Ja. ja. ja. ja. Imke en ik hebben bij elkaar in de klas gezeten. En onze kinderen hebben ook bij elkaar in de klas gezeten. Niet te geloven. En toen gingen we wel eens naar, de, naar Plopsaland. En uh, in Plopsaland heb je natuurlijk allemaal van die artiesten. Onder andere Big and Betsy. En natuurlijk een buiten Pop. Big Betsy was ook een tv-programma. Ja, hij nageke... ja, was niet zo'n uh, zo fan van, uh, van Big and Betsy. Maar ik vond het liedje... Nee, wel. ik heb één of twee keer gezien. In waren wij nooit geweest. Nou, dat is, heb je wat gemist. Het <laughs> is echt heel erg leuk daar. En ik zet even mijn... microfoon wat zachter. Want ik tetter in mijn eigen oren. En mij ook doen. Dank je. Nee, we zijn toen, uh, nou, ik denk wel tien keer in Plopsaland geweest. En dat is gewoon voor kleine kinderen tot de jaar of twaalf. Ouder, dan wordt het al wat minder. Is het gewoon heel erg leuk. En ik ben uh, ooit een keer geïnterviewd door iemand... die dus daar in Plopsaland werkt. En die wilde weten waarom toch al die Nederlanders naar België komen. <lacht> dus ik heb dan een heel interview gehad met, uh, met iemand... die was van de afdeling marketing. <lacht> Iets in mijn kelm. En die vroeg aan mij van... Ja, ja, we willen eigenlijk ook naar Nederland toe. Want ja, er komen zoveel Nederlanders naar België. Dus toen heb ik gedacht... Van, nou, is het misschien leuk voor in het binnencircuit. En dat was toen net toen het uh, circuit uh, ook zoveel jaar bestond. Burgemeester uh, Niek Meijer... die begon toen uh, in dat jaar als burgemeester. En die kwam ik toen tegen. En die liep er een beetje rond op het circuit. Een Beetje verdwaald. Ik ken nog helemaal niemand. Maar ik had al een foto van hem gezien... Dus ik dacht nou, ik neem hem even op sleeptouw. Ik breng hem even naar de, de directeur, Erik Weijers van het circuit. En daarna kwam hij bij ons zitten en toen heb ik het hem verteld dat uh, Studio 100 graag naar Nederland wilde en dat het binnencircuit misschien wel een hele mooie plek was. Ja. Want vroeger hebben we ook een plan gehad van uh, zandvoort uh, 12 maanden zomer. Dus bedacht om het uh, binnencircuit te overdekken met allemaal koepels en zo. Dat is toen afgeblazen door de provincie. En ik heb het toen uh, verteld. En daar is geen opvolging voor geweest. Nee. En een jaar kwamen we erachter dat ze nu ergens hoefden of weet ik veel waar... Uh... Ja, Drenthe. Drenthe of zo zijn ze nu naartoe gegaan. En dan denk ik, ja, hebben we weer een gemiste kans? Zo jammer, <laughs> hè? Maar ja. Ja, het is niet anders. Shit, shit happens, hè? Ja. Dat heb je wel eens? Heb je nog een liedje? Een liedje? Ja. Eens even kijken, hoor. Wat... Uh...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 Is dat nou microfoon 4? Nee. nee. Twee. 2. Ja? ja? Ja. Ja, dat gaat doen met die tellen. Zo <laughs> handig hè? Er zit twee. Voor mijn gevoel zit dat dan rechts. Maar het zit nu. Ja, links. Oké. Okay. Nou. Ik heb er geen verstand van, ik zie het niet. Maakt allemaal niet uit. Ik uh, was even klaar met dit uh, nummer. <laughs> en Ik heb nou een vraag aan jou. Je kent natuurlijk ja. dit nummer wel hè? Ja. Nou, dat is van uh, vader Abraham. Ja. Van Smurven. Waar de Smurven huisje staan. Hebben jullie ook een eigen taal. Maar vader Abraham heeft het ook geprobeerd in Spanje. Was het gelukt? Weet ik niet, maar dit is het nummer. een beetje. Nou, het volgens mij is het Spaans voor beginners. Ik heb het gevraagd aan iemand die uit Spanje komt. Hij, zegt, hij spreekt wel met een accent, maar het is wel foutloos. dat vind ik nog knap. Ahora vosotros. La segunda voz. Grande sois kwal kan jammon, dus si kiest kwal Sabéis todo tot to sí que sabes je ¿Qué hacéis si contestat, wat je al juego als je al to marcham, De tono Oye Canta con todos Yes sir Ja, Sois al kaso presumidos. de broma. Siempre de buen humor. Het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. A dink, dink, dink. Hahaha. A ha. hit, a bit, brr. Drama, ja. La maronga la la la la la Arrique prta tana bitonga la la la la la Ke ichamoji para para Ke ichamoji para para Longati, shilongati E hey, shirapa Mama mm. ya Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen? Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen. Sorry, heb ik geen Waarom niet? Ik heb een barst voor de sokken. de Wasautomaten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil? Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Geen leuk, geen cake, maar een dolly dot. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Zij zijn zo mooi, zo leuk, zo lief...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 zo lief en vlot Ik moet voor mij verjaardag een dolly Geen leuk, geen peep, maar een dolly Ik moet voor mij verjaardag een Phenomena do do Ma no Dit is het regionale nieuws van donderdag 18 februari 2016. Een jongen heeft woensdagnacht een auto tot en losgereden in Zandvoort. De jongen bleek gedronken te hebben. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Rond half drie ging het fout bij de kruising van de Kamerling-Onderstraat en de Varenheidsstraat... toen de bestuurder de controle over het voertuig verloor en tegen, in die tegengestelde richting tot stilstand kwam. Hij en zijn bijrijder kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.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 Als voorbeelden worden genoemd restaurants met streekgerechten... excursies naar het achterland, bezoek aan historische bezienswaardigheden en verblijf in kleinschalige accommodatie. Op dit moment is de gemeente bezig met een duinsplantsoen aan te leggen in de Keesomstraat. De werkzaamheden vinden plaats tussen de flat Distel en de Meel. Het terrein wordt omgetoverd tot een duinlandschap. Op deze manier komt zowel voor als achterkant van de flat meer in het duinlandschap te liggen.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 De opknapbeurt gebeurt aan de openbare ruimte in het Louis-Davidskerree... aan de kant van de Cornelis legerstraat Tussen het plein bij, het, bij de ingang van de blauwe tram en de grote krocht... laat de gemeente de riolering vervangen. Ook aan de kant van de Louis-Davidstraat volgt een opknapbeurt. Verder verdwijnt de huidige eindhalte van de lijnbussen... en komt deze weer terug tegen het raadhuisplein aan. Verder komen er nutvoorzieningen door de nieuwbouw in de Louis-Davidstraat. Ook plaatst de gemeente vier extra bomen...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 De huidige bushaltes aan de Prinsessenweg zullen dus tijdelijk buiten gebruik zijn. Daarnaast zal tijdens de afsluiting van de Louis-Davidstraat... de rijrichting in de Grote Krocht tijdelijk veranderen... zodat het verkeer weer vanuit het centrum over de Grote Krocht... naar de Hogeweg en naar de Dr. Gerkenstraat toe rijdt. Deze maatregel neemt de gemeente omdat de hal anders de halteweg... de enige uitweg is vanaf het Raadhuisplein. De gemeente vindt dit onwenselijk. Na de werkzaamheden zal de wer gemeente de huidige rijrichting weer herstellen. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in Zandvoort... met vanavond de kans op sne natte sneeuw. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 4 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 1 graad. De komende dagen neemt de temperatuur toe en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 10 graden overdag en 10 graden s'nachts...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 Oh ja De muizen die hebben het fijn naar hun zin De molen staat leeg want geen vrouw durft erin Herb is a plant Herb are good for everything Why, why these people want to do so much good For everyone I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a room.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 Ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. Ik heb het zien gebeuren. Ik ga die dag meteen maar eens uit mijn agenda scheuren. Het is in feite al een feit. Ik ben hem kwijt. Ik kende haar nog van de MAVO. Ze was toen al jongens gek. Ze had nog steeds hetzelfde luchtje. Die beide handen rotbek Als ik haar niet voorgesteld had, was het niet gebeurd. Misschien als oh, ze wond hem om haar vinger. Zelfs een blinde kon het zien. Ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. Ik heb het zien gebeuren. Ik ga die trut naar nou maar meteen. Is uit mijn poesie al een scheuren. Die verschrikkelijke geit.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 Ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. Ik heb het zien gebeuren. Kan die foto's van ons twee nou net zo goed om in de scheuren? Maar hij krijgt nog wel eens pijn. Ik ben hem kwijt, ik lig in bed, ik ga zo slapen. Er is weer rust in mijn gemoed.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 Oh, hey, ik ben ze kwijt. Ja, dat was Brigitte Kaandoor met het nummer Ik ben hem kwijt. Ja. Een ontluikend, uh, nou moet ik zeggen, verbijsterend einde. Ja, jij verwacht het niet, hè. Nee ja, het begint heel mooi. Zielig nummer. Melancholiek. Dat het over gaat over in pure haat. En ja, ze heeft wel goed voor haar genomen. Ja. Ik ben er nooit geweest naar een optreden van haar. Ze komt natuurlijk uit Haarlem. Ik ben een beetje fan van uh, Brigitte Kaandorp. Ja. Maar ze doet het gewoon heel erg leuk. Ja, het is, ik ben twee, drie keer geweest. Geweldig. Ja, nou ik moet er ook een keer heen. Ja, kan alleen nooit hè. Ik zit altijd weer op een boot. Of een, uh... Nee, ik kan van tevoren niet plannen natuurlijk. Nou, probeer ik altijd wel, maar dat lukt nooit. Ja. Ja. Dat is dan jammer. Ja. Maar, uh, wat maar je, anders koop je een kaartje en als je dat niet kan geef je maar aan mij. <laughs> ja, ja. We ik wel verslag uit. <laughs> ja. ja, dat gaan we anders doen. <laughs> dat is maar een idee. Ja. We hadden dit over het uh, LDC hè? Ja. Ik zat vroeger op het uh, busstation. Mhm. Mm zat een snackbar. Ja, Mickey's. Mickey. Ja. Met Harry en Toos. Ja. En het is allemaal weg. Ja, zonde. Hè? En dan denk ik van ja. Een snackbar daar, wachtruimte bij de bus. Ja, dat is altijd wel makkelijk. Het trekt altijd mensen en s ochtends om half negen, is dus het is allemaal vol met mensen. Even s ochtends koffie drinken. Ja, lekker. Was van buiten wachten in de kouswinters. winters. Nou, ja, nu moeten we naar het, uh, naar het LDC lopen. Kunnen we daar koffie drinken? Ja, maar dat is dus eerder ook weer afgelopen. Dat Wat? lees ik net voor. Want dan wordt allemaal weggehaald, want er wordt aan de weg gewerkt. Dus dan wordt het waarschijnlijk hoger weg. Oh. Dat de halte komt, dat deze net voor. Dus... Maar de, de halte gaat weer terug richting uh, de rotonde op het Raadhuisplein. Dat is de bedoeling. Oh. In die end. Nou, dat is dan uh, lekker. Oh, gaan nou, we speuren. <laughs> ja, hebben we nog uh, ernstig nieuws? Hebben we nog moorden of zo? Nee, nee, helemaal niks. Nee. Ah. nee. Ik wil wel even groeten doen aan Joker die zit in Canada. Die heeft het. ons als ontbijtprogramma. Eet smakelijk, Joke. Dat is natuurlijk een tijdsverschil daar, hè? Ja, zes uur vroeger. Zes uur vroeger. Oh, ah. Is ze wel vroeg op dan? Ja. Kan. Ja. Dan moet ze werken straks. Ja, ik heb geen Canadese nummers. Ik heb er wel ergens een nummer van uh, Trace wil een Canadees, maar dat heb ik niet, niet bij. <laughs> dat is wat anders. Ja. Nou, ik heb wel wat anders uh, gevonden. Oké. Okay. Ik weet niet of je wel eens van uh, Kurt Darren hebt gehoord. Nooit. Kurt Darren? Nee. Een paar jaar geleden heeft hij nog opgetreden in het uh, Dome. Een Zuid-Afrikaan. Oké. Okay. Een beetje de status daar van een uh, Marco Borsato. Word nou, je al nieuwsgierig? Ja, de Zuid-Afrikaanse. Ja, nou dat is uh, dit nummer dus. Ik het gewonde en jij het mij gewijs. Die ant bij die dan het ons een wonderlijk gedeel. Een het verschiet en jij het mijn hart gestild. Nu hoor ik je stem op die telefoon. Komt gij mij vanmiddag bij oma's gevoel? En ik zit in verlangen, oh. mooi. Ik verlang naar je lijf in mijn hart opzij so, oh, oh. van de hoor, de is in van ons, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, de lam, want hou jij daar een movie, weer tot 18? Je kunt geplost, want je voet die tas zien. Nou, word ik de stem op die telefoon. Kom rij van vanmiddag bij oma's school. En ik zeg, ik verlang mooi. Ik verlang naar jullie. In mijn hart komt ze vol. Van per half eind, en ik zit in belang, oh. je nog goed? Ik voel nog zo lang, voel zo lang, voor ik je weer zie. En ik zit in het belang, oh, lijf Ik verlang naar je lijf, en maak hart op z'n dood. Zet dit verlangen. Ontdoen je nog nieuw? Ontdoen je nog nog verlang, vol verlang, wat ik jou zien. Dat nog verlang, vol verlang, wat Ja, dat was dan Kurt ja, Ik verstond er helemaal niks van, maar het klonk wel lekker. Ik heb het uh, gelezen, het is een, uh, eigenlijk een liefdesliedje... over een uh, jongen die zijn meisje heeft ontmoet bij de boom van zijn oma. Aha. En nu zijn ze dan uh, bij elkaar zij moet werken smiddags. En hij verlangt heel erg naar haar. Ja, ja, je hebt mijn hart gesteel. Dat heb ik wel verstaan. Ja, dat, uh, dat klopt. Ook wel leuk klinken. En dan, uh, dan gaat hij dus, als zij werkt gaat hij naar de boom toe van zijn oma... en dan gaat hij aan haar zitten denken... hoeveel hij van haar houdt. Oké. Okay. Nou, daar gaat het liedje over. Meer is het niet. <lacht> nou. nou, ik vond het wel leuk. En het zou, het, zo een, het zou maar... het nummer van... Uh, van de bekende uh, Marco Borsada kunnen zijn. Denk je? Gaat hij over de boom zingen? Nee. Nee, maar de melodie <lacht> en zo, hè? Ja, wel. De stijl ja. dat vond ik wel, uh, wel aardig. Ja, daar heb je wel gelijk in. Het eerste uur zit er al weer op. Ja, nog een uh, paar minuten... Niet We kunnen het natuurlijk uh, vol gaan praten. Nou, oh, zitten ze daarop te wachten? <laughs> uh, ik denk dat ik nog maar liegen draai. <laughs> Wat heb je nog? Baien in Zandvoort, Zandvoort. André van Duin. Ootje Baaien in Zandvoort. Gezellig. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten...